3 uur. De Radio 1 Sportzomer. Govert van Brakel en Jeroen Stompost. Goedemiddag. Bij de proloog van gisteren hoorde, volgens Filemon een lekker jubilair pilsje. Wat hoort er bij deze etappe? En, en er is een nieuwe file top 10. Maar eerst is het nieuws met Mark Visser.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 Analisten schatten dat Iran door de Europese en Amerikaanse boycott... vanaf nu zo'n 40 minder olie uitvoert dan een jaar geleden. Dat scheelt dagelijks vele tientallen miljoenen dollars.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 Weer dan nog, vanavond wordt het droog en helder. Morgen, soms sluierbewolking en enkele stapelwolken, maar ook geregeld zon. Het wordt een graad of 22. ANWB verkeersinformatie. Op de A1 naar Amsterdam staat bij Bunschoten 2 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd bij Arnhem op de A12 in de richting van Utrecht. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijsoord, staat 4 kilometer. Alle rijstokken zijn wel weer open. Bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda voor het knopen Tebrechtse plein 2 kilometer op de parallelbaan. En op de A20 hoek van Holland-Gouda staat voor datzelfde knopen Tebrechtse plein 4 kilometer. En de andere kant op tussen het Tebrechtse en Rotterdam Centrum 3. De N57 vanuit Ouddorp naar Rotterdam, tussen Brouwersdam en, Hel en Hellevoetsluis, 6 kilometer. En op de N59 vanuit Zierikzee tussen Oude Tongen en het Knop het Hellegatsplein 4. De N280 vanuit Duitsland naar Roermond, tussen de grensovergang en Roermond, 3 kilometer. En op de N305, de weg tussen Almere en Dront, is een ongeluk gebeurd. Tussen de aansluiting met de A27 en de N301 naar Nijkerk is de weg in beide richtingen dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzone met Govert van Brakel en Jeroen Stomhorst. De Tour. de Tour de France is bezig aan de eerste etappe van Luik naar Serre, Gio Lippens en Joris van den Berg. Gio, de voorsprong van de kopgroep. Is dat nou de... al richting drie minuten? Ja, het is richting 3 minuten, 2 minuten en 55 seconden om precies te zijn. Terwijl we nog 104 kilometer te rijden hebben. En erachter het nog nou, relatief rustig aan wordt gedaan door het peloton. Het peloton dat zojuist in de aanloop naar de klim. die ze nu voor de kiezer krijgen. Die Côte de Liernieu. Uh, daar ging het peloton in een bocht. Uh, toch eventjes met de voetjes aan de grond. Want het liep daar een beetje vast. Veel renners natuurlijk. Uh, we hebben er 198. En die moesten allemaal door die bocht heen passen. Geen valpartijen, maar wel een uh, bijna stukje. Stilstaand peloton. En ik kijk nu ook naar die achterkant van het peloton. Met nog steeds Sony Hogeland daar in een van de laatste gelederen. Samen met David Moncoutier. Goede Franse klimmer. Maar die doen het nu uh, rustig aan in deze etappe. Het peloton rijdt nog steeds niet heel erg hard. En dat komt allemaal omdat de mannen van Fabian Cancellara het tempo gewoon keurig ja, op, op, op stoom houden. Meer is het eigenlijk niet. Zorgen dat die voorsprong niet al te veel oploopt. Nu is het trouwens boven de drie minuten gekomen. Drie minuten en één seconde. De kopgroep. Ben ik benieuwd, is die inmiddels al over die Cote de Ligneur heen? Die is er overheen gekomen, Gio, en dat deden ze eigenlijk al een blok... De De La Place van sors -so en de Fransman, die toonde zich nog het meest druistig op dat klimmetje. was inderdaad een leuk klimmetje, zoals jij het ook al omschreef, met wat bochten erin en een nieuwbouwwijk. Het leek eventjes met die bochtjes en de wat steilere stukken erin op een echte beklimming. Maar het is allemaal heel kort en krachtig wat ze hier voor de kiezen krijgen in dit rondje door Wallonië. Daarmee is dus het derde klimmetje van de vier, van vierde categorie, die ze onderweg voor de kiezen krijgen, verorberd. De laatste. De klim van de dag. De finish is er ook nog een van vierde categorie. Maar de strijd in het bergklassement is dus nog open. En gaat beslecht worden door de zes vooraan. De sprinter Oertasun, de Fransen, Jean, Bouet, Ede en Delaplace En Morkov die eigenlijk, en ik zei het net ook al, maar ik benadruk het nu al, eigenlijk sinds van Remo dit jaar al in de aanval rijdt. Dat doet hij heel graag, de renner van Saxo -Bank, van de ploeg van Björn Ries Nog te gaan... Om en nabij de precies 100 kilometer in deze etappe. De verschillen zijn klein. De kopgroep van zes heeft een voorsprong van een kleine drie minuten op het peloton. Het is een uh, top 10 waar helemaal niemand blij van wordt. Maar die wel heel handig is om uh, mee rekening te houden. De file top 10 van de AMB, We horen het zojuist uh, in het NOS nieuws. Uh, de tien beruchte plekken van het land zijn weer in kaart gebracht. Wijnand Spaan bij de AMB. Goedemiddag op 1 uh, met Stip. De A50 bij Ewijk. Ja, de A50 die, die springt er echt uit. Het, uh, het, het valt op. Het is altijd al een brugknelpunt knelpunt geweest naar het zuiden. Maar zijn in de afgelopen uh, ja, maanden zijn er werkzaamheden gestart. Uh, de, de rijstroken zijn extra versmalt. Ja, in afwachting tot de verbreding van de weg, want het moet uiteindelijk wel goed komen daar. Oké, okay, want waarom is dat nou juist zo'n uh, so, so, so punt? Ja, nu dus vanwege de werkzaamheden, maar waarom is het nou juist ja, zo'n lastig punt? Ja, het is en-en, want sowieso uh, de regio Arnhem heeft uh, te weinig uh, asfalt, zal ik maar zeggen voor het aanbod van het verkeer. Mm -hmm. We zien dat in de hele regio Arnhem. Het staat daar echt elke ochtend en avond spits ja, je, je, vast. Zegt, je zou het eerder in de Randstad verwachten. Ja, nou ja, in de Randstad wordt volop gesleuteld aan, aan weguitbreiding. Vooral bij Amsterdam zien we dat. Daar zien we echt een spectaculaire file daling. Er zijn zelfs spitsen de afgelopen tijd... waar er helemaal geen file staan rond Amsterdam. Dus dat is daar wel heel gunstig. Maar uh, ja, andere plekken blijven daar een beetje bij achter. Uh, niet alleen Arnhem, ook het midden van het land. Utrecht en zeker ook Rotterdam. Daar is de daling veel minder. Ja, maar over het algemeen dus wel een, een flinke daling begrijpen. Al met al 30 daling, dat is echt uh, fors te noemen. Zo dat is ongekend. ik ja, denk dat dat nog nooit eerder is gebeurd. We zien het de afgelopen tijd wel vaker, maar deze daling is wel behoorlijk spectaculair. Uh, de daling is in de avondspits wat groter dan in de ochtendspits. 40 eraf bijna in de avondspits, 30 in de ochtendspits, iets minder dan 30. Dus uh, ja, er valt nog wel wat winst te behalen, maar het wordt wel steeds minder. Want de daling die, die, ja, blijft maar doorgaan. En is het nou te wijten uh, alleen maar aan meer asfalt. Heeft de crisis er wellicht nee, ook mee te maken? Ja, zeker. Je zegt het duidelijk. De crisis. Um, ja, mensen stappen toch minder in de auto, in de ochtend- en avondspits. Daartussen overigens nog wel, want het blijft uh, tussen de spitsen door gewoon uh, vrij druk als, uh, als van oud. Dat is ook wel de beleving van de mensen op de weg, hoor, dat die daling niet echt zichtbaar is tussen de spitsen door. Maar uh, in de spits wel, en dat heeft alleen maar een economische oorzaak. Ja, de winnaar uh, van vorig jaar, de winnaar, <laughs> moet ik maar, maar de verliezer eigenlijk. Uh, twijfelachtige eer. De, de nummer ja de A4, helemaal weggevallen uit ja, de top 3, die, die, die, die staat nu nog op nummer 5, maar het is eigenlijk arbitrair, want die, die gaat gewoon helemaal verdwijnen. Daar staan gewoon helemaal geen files meer. Dat is nu alleen nog maar te wijten dat er aan het begin van het jaar nog gewerkt werd aan de A4, maar uh, die is uh, binnen nu en uh, een half jaar helemaal weg. Ja, er wordt veel gewerkt. Uh, de crisis is er nog, dus zometeen zitten we bijna zonder files. kan ik me zo voorstellen. Nee, dat, dat, <laughs> dat, dat denk ik niet. Want uh, als je toch ziet dat er vooral rond Utrecht, Arnhem en Rotterdam nog heel veel uh, winst te behalen valt, ja. zeker bijvoorbeeld die A1 tussen Amsterdam en Amersfoort, bij Amersfoort, liggen twee smalle rijstroken. is totaal niet berekend op het, op het aanbod van het verkeer daar. En we zien het ook nog op sommige wegen bij Arnhem, de N325 bijvoorbeeld. En ook bij Rotterdam, de A20, zijn nog wegen die we echt nog jaren terugzien in de filetop. Oké. Okay, volgend jaar de verwachting? Uh, weer 30% eraf? Uh, Iets minder misschien? Ja, als het alleen maar blijft afnemen, dan wordt die daling vanzelf wel minder. Maar uh, ja, er gaat wel weer wat vanaf. Maar uh, toch uh, wegen als de A1 en de A20. Uh, en de A28, dat wordt gewoon de nieuwe vierde top drie. Oké, okay, Bijland Zwaan, uh, bij de AWB, dankjewel. Graag gedaan. Uh, ze zit weer klaar voor, Sabrina Stark, voor het laatste nummer. En dat is... Sunny Days. Sunny Days, bekende single. Sabrina Stark, nog een keertje live. Rose skies, people walking hand in hand through the park, strawberry colored children smile, and nobody's really trying too hard. Don't you love how that makes you feel? It might seem like no big deal. But nothing's further from the truth Sunny days are here Talking about those golden rays Don't disappear Yeah, clouds will come too soon anyway So see those sunny days The promise of tomorrow and today, like the joy of tasting a two drop rain. Don't let it slip away. Nothing's like the present time. Reaching high is for as I can, trying to remind you that days I hear talking about those golden rays don't disappear yeah clouds won't come too soon anyway so see the sunny days hold on and hold fast Take these moments, try to make them last. Cause they won't pass you by before you know. Before you know whose oh, Sunday days are here talking about those. applaus is uh, van mij. <laughs> uh, Sabine Stark samen met Jan Schreuder op de gitaar. Hartelijk dank voor de komst naar de studio. Ja, jullie ook bedankt. <laughs> Dat was super. Dank jullie wel. Topsport is glorieus en pathetisch. Fantastisch en ziek. Deze zomer genieten we namelijk weer week in, week uit... van de crème de la crème van onze atleten... op de hoogst denkbare podia. Achter iedere sporter die glorieert, staat een bataljon geknakte lunges. De gezamenlijke omroepen willen via deze reeks portretten die vergeten groep, zij die het niet gehaald hebben, in het zonnetje zetten. Nou dames en heren luisteraars, uh, uh, wij bevinden ons in het Sportfondsenbad in Meppel. En hier uh, aan de rand van het zwembad uh, zit Herman Ouwehand. Ja. Samen met uh, Herman Ouwehand Senior, ja. zijn vader. Herman, ja. Uh, ja, uh, scho schoonspringen? Ja. Dat is een tijd geleden. Dat is een tijd, uh, een tijd geleden inderdaad. Je ja. bent veranderd. Ja, dat kun je wel zeggen. Ik... Wat, uh, wat is er gebeurd? Want je was, uh, je, je was goed. Ja, ik was een, uh, een talent, zoals dat heet ik. Ja. Uh, Natuurtalent. Met mijn vader als trainer. In 2008 de regionale kampioenschappen hier in Meppel uh, gewonnen. Met ja. een vrij bijzondere sprong. Ja, dat was geweldig. Ja, dat was een driedubbele salto voorover met dubbele schroef. Ja. En dan in het water inkomen zonder enige waterverplaatsing. Ja. Alleen is toen het succes daarvan... Met je op de loop gegaan. Is met me op de loop gegaan. Ja. Ik uh, ben daarna een hele periode in de drugs en de vrouwen. Zoveel op zo op een jongen af. Ja, dat kunnen sommige mensen niet aan. De, nee, nee, en je kan het je ook niet voorstellen. Ik had nooit gedacht dat het zo'n impact zou hebben. Ja. Ik, toen ben ik gaan eten. Nou ja, u ziet het zelf, de gewichtstoename is uh, aanzienlijk. Pas niet meer in de categorieën, hè? Nee, en het lijkt me nog vrij lastig uh, met, uh, zoals u nu bent, ja, uh, kom uh, dit die gewicht. Kom die 10 meter plank, die kom ik niet op. Nee. op de toren, de toren, noemen. Het, de toren is uh, buiten En dat, dat doet u dus nooit meer? Nou, ik heb voor de gelegenheid een hijskraan laten aanrukken vandaag. Omdat ik nog eens een keer heel graag vanaf de 10 meter plank... de sprong die mij destijds het succes heeft gebracht... Ondanks mijn 320 kilo, toch okay. nog een keer te ja, Zullen we nog even teruggaan naar toen? Uh, naar toen, naar de, ja. de succesproken. Dan gaan we even luisteren ja. in hoe in dat toen ja. was. Ja, tranen in de Voor ja. ja. mij moeilijk. Ja, Irini, ja. ja. Gratie, dat is het woord. ja, ja. En Ongelooflijk. Ja. En heel allemaal mensen. En nog in Nederland, nooit zoiets gezien. Nee, er waren Chinezen toen al, die dit soort dingen deden, maar die waren ook... Man, dat hoorden wij via VIA. Die dachten, er komt er nou eentje aan. Ja. En die gaat onze hegemonie, hegemonie doorbreken. Ja, ja, het, het, was... het heette toen de, de, de duik van doodsverachting. Ja. ja die wil ik dus vandaag nog graag een keer doen. Dus ik... Dat was overigens, mevrouw, uh, dat, dat was niet mijn idee. Ja, maar, pap, pap, ik, pap, pap, nee, maar we hebben pap, het er zo pap, vaak over pap, gehad. Papa, pap, moet je daar nou alsjeblieft niet mee nee, ik, ga, graag. ik wou het alleen nog één keer gezegd hebben. Ja. Dat het niet mijn idee was. Nee, wil je alsjeblieft wel de hijskaar nu even proberen te bedienen... Nou, beneden, dat, dat, dat is dan gezegd, ja. maar dan gaan we het nu doen, want daar uh, is ja, dit interview ook die, helemaal omheen gebouwd. Ja, doe de gespen nu vast uh, om een... Nou, ja. de, ja, ja, de, even, de, even de hele installatie komt er nu aan. Ja. Even misschien op de andere kant rollen. Ja, als jij dat maar ja, aan de achterkant, ja. Want ik kan niet met de ja. andere achter... Ja. Herman Oudehand ja. wordt nu door zijn vader uh, geholpen. Goh, ja, weet, die ja. maakt hem vast in een soort... Uh, ja. Nee, tuig. Dat is drie. Waar die naar boven gehezen wordt. Ja, ja ik, ik en, hang. Uh, Dat nou, vier. het kost nogal moeite, maar hij hangt, hè? Ja, hij hangt. Hij hangt. is alles uh, safe? Groen. Hij kan. Ja. Daar gaat hij. Ja. Nou, Herman. Daar ga je omhoog. Wordt nu naar boven gehezen. Ja. Hou je goed. Ja. Heel langzaam natuurlijk. Niet naar beneden kijken. Zo'n toestel nee. heeft er ook nog moeite mee natuurlijk. Je moet om die plank regen En langzaam neer. Ja. ja. Langzaam. Ja, het is heel hoog. Herman! Ja! Kan je daar nu los? Ja, ik kan hier los, ja! Hou je vast nog! Herman uh, houdt zich nog stevig vast en wordt nu losgekoppeld. Voorzichtig. Herman ah. wordt gerold naar uh, het punt waar hij uh, sprong moet maken. Houd midden! Da, wacht! Herman! Da, nee! Er gaat iets. Da, nee, gaat hij ja, mis. er gaat iets door, maar... ja, in de plank is Herman, oude valt naar beneden. Hij springt niet, maar valt. De plank is gebroken. Hij raakt de eerste plank, de volgende, en stort nu neer. Iemand, nu naar de bodem. Een enorme golf is er gekomen toen Herman in het water ja, niet sprong, maar viel. En een enorme vloedgolf. Ik, ik zag ook mensen die echt verstikt werden door het water van de vloedgolf die Herman veroorzaakt heeft. Herman! Herman! Leeft hij nog? Herman! Leeft hij nog? Herman! Zeg maar. Herman? Was, was de spoor gelukt? Herman. Hij was schitterend. Nou, eh. Uh... We... jongens, heeft er iemand ijs? Uh, pap! Herman, oh Herman, Herman. Het satireteam van de Sportzomer dat bestaat uit Pierre Bokma, Erik van Muizwinkel, Marjan Luif en Pieter Bouwman. Viel in de view. Viel, uh, dat is Philemon Westerling, speciale verslaggever... tijdens de sportzomer in de Tour in Serrain. Deze middag, uh, Philemon, goedemiddag. Goedemiddag, Gauphort. Zeg Serrain, wat is dat voor een stad? Wat voor indruk maakt die op je? Nou, daar word je niet vrolijk van. Het is uh, vergane glorie, maar je vraagt je zelfs af... of er ooit glorie geweest is. Ach. Het is echt, uh, ja, het is, het is echt lelijk. Terwijl ik, ik kijk naar de beelden van de etappen. Hier omheen is het allemaal heel mooi. Maar dit is echt een beetje, ja oude balkonnetjes, van die grijze huizen... waar van die oude mensen hun, uh, hun leven uitzitten. Dat gevoel krijg je er een beetje van. Ja. Nou ja, jij, jij ja. kijkt naar het leven van de Tour. Uh, je hebt gisteren een paar tips doorgegeven. Zoenen met de dames van de organisatie. Heb je geleerd uh, een beetje slijmen niet uit je mond stinken. Helpt het uh, al, die, al die goede uh, bedoelde raadgevingen? Ja, nou, de renners zijn niet bij me weggelopen, dus dat was alvast goed. Maar je merkt wel echt dat ze, ja, dat ze gewoon heel erg prijs opstellen stellen als je gewoon even aardig bonjour zegt, Safa, en dan zeggen ze iets terug en dat versta ik dan niet helemaal. Maar ze zijn wel blij dat je even aandacht aan ze schenkt. En dan kan je overal zo doorlopen. En de organisatie, uh, is die ook aardig voor je? Ja, nee, ja, heel erg. Ja, het is hier, en dat is, echt, dat is me echt meegevallen. Ik had dat al van tevoren een beetje gehoord. Maar je kan hier echt overal bij. En uh, ook bij de renners. Dat, ik, dat, ik had het echt niet verwacht. Geesink en Mollema, dat zijn natuurlijk voor mij echt ja, behoorlijk grote helden. Die ik uh, elke, elk weekend gadesla. Maar dat je daar dan zo naartoe kan lopen en een praatje mee kan maken, dat had ik echt niet voorzien. Nee, dat, nee laat je niet uit veld slaan. Hè, want je moet ze wel vragen stellen. Ja, ik blijf wel kritisch hoor. Goed, maar, ja. ik, ik heb een Radio 1 uh, oh, ja. microfoon bij me, dus oh, ik weet dat ik kritisch moet ja. zijn. Daar kom je ook overal en binnen natuurlijk, hè, ik Ja, dan zeg, ja. Ja, Maar heb je nog uitgevonden, wat je spreekt zowel hoe het werkt binnen zo'n team? Kom je daar ook al achter in zo'n korte tijd? Ja, en daar ben ik ook een beetje naar op zoek geweest. Want uh, wielrennen is aan de ene kant natuurlijk een teamsport, maar ook een individuele sport... Uh, ze hebben natuurlijk een kopman. Dat is uh, ja, de eerste in de hiërarchie, dat weet iedereen. Maar ook een wegkapitein. Vaak is dat de oudste of de erv meest ervaren renner. En ik ben een beetje aan het uitzoeken geweest wat voor soort renner dat is en welk, wat zijn taken zijn. En ik heb in ieder geval ontdekt dat het heel veel met humor te maken heeft. Want ja, je bent toch al iets ouder. Je, kan, uh, je, je zit er niet meer zo erg in dat je alleen maar zorgen maakt. Je kan een beetje in vogelperspectief naar de wedstrijd kijken. En, ja, en je bent dan wel belangrijk om, als de sfeer een beetje slecht is... om af en toe een goede grap erin te gooien. Filiwon, uh, iedere dag geef je ons een tip. Welke wijn we moeten drinken bij een etappe? Gisteren begon je uh, met een biertje... Op zich al opvallend. Uh, welke wijn wordt het vandaag? Weer bier? Ja, sorry. Ja, ja we zitten in België en uh, we gaan vlak langs Rochefort. Dat is oh, een dat trappist. Is ja, oh, daar ja, nou, ja, ben ik het helemaal mee eens. Ja. Ontzettend lekker. En ik vind het mooi van trappistenbier. Dat moet echt in het klooster gemaakt worden. Met monniken erbij. En het uh, geld dat ze ermee verdienen. Dat moet naar een goed doel gaan. Dus je bent heel hard aan het drinken. Maar je weet dat het ergens goed voor is. Maar voor Rochefort moet je niet te veel drinken. Hè? Want dat ga je voelen hoor. Ja, dat heb ik gemerkt al. Goed, morgen ja. een flesje wijn. Ja, morgen gaan we echt aan de wijn. Gelukkig. Oké, okay, je dankjewel. Fijne dag ja, we gaan in één keer door naar de koers. Uh, met de mannen die Filimon zo bewonderd, Gio Lippens. We bewonderen ze allemaal hoor, want ga er maar eens even aanstaan om zo'n rit te gaan maken door Frankrijk. Uh, die drie weken vol koersen, bergen dalen, noem het allemaal maar op, gevaarlijke eerste etappe. Hoewel met het gevaar vind ik het persoonlijk nog wel meevallen in deze etappe. De nervositeit is nog niet zo vroeg toegeslagen als we dat in de afgelopen jaren hebben gezien, maar we zijn ook nog niet begonnen aan de finale. Want we hebben nog 92,3 kilometer te rijden. De voorsprong van de kopgroep op het peloton is boven de vier minuten gekomen. Vier minuten en vijf seconden. En zojuist op de ravitaillering bij Barak Fretur. Daar mocht Maxime Monfort even vooruit rijden bij het peloton. Even van de fiets af, want daar stond zijn familie te wachten. Hij is geboren in Bastogne. En uh, Barak Fretur is zo'n beetje het dichtstbijzijnde punt van deze etappe bij Bastogne. We kennen het allemaal van Luik, bastenaken Luik. Straks krijgen we nog een tussensprintje voor de zes koplopers. En we weten ook nog even te melden dat Markov op de de leringeur als eerste bovenkwam. Zodat hij nu leidt in dat bollen Trui, klassement. Maar wat gebeurt er met de zes? Gaan die nog door? Gaan die werken die goed samen om die voorsprong in ieder geval te verbeteren, Joris? Dat tussensprintje dat jij net noemt, dat is nog 10 kilometer ver voor die zes. En ze reden net door, en dat mag je op een jullie toch echt wel zeggen, rotweer. Er hing al een tijdje een, een partij wolken boven de Tour. En zojuist de eerste regenspatten op de vizieren en de auto's hier. De mensen langs de weg staan er nog heel goed geluimd, maar staan er wel in windjacks. De barbecue-lucht, die we eerder op de dag continu roken, is verdwenen. De sfeer is er een beetje uit, het regen nu echt. Niet heel hard, maar net wel dat het vervelend is. En de zes zoeken nog steeds keurig beschutting achter elkaar. Jean, Urtasun, Bouet, Ede, De Laplace en Morkov. De samenwerking is dus nog steeds uitstekend. En ja, dat moet ook wel. Zeker met de wind die hier nu staat en met de wetenschap. Dat het dus wel goed zit met die voorsprong. Met inderdaad nog een kleine 100 kilometer voor de boeg. Nu komt er een fase in het parcours dat de weg een beetje naar beneden gaat lopen. Dat het allemaal iets minder spannend wordt dan de fase hiervoor, toen er wat meer geklommen werd. Even dalen misschien, even een pauze in het koersverloop. En misschien voor sommigen even tijd om een regenpak aan te trekken. Want het regent nu, maar ik kan ook zeggen als ik verder kijk... richting de horizon, richting Seren, dus eigenlijk... dat het verderop weer keurig, stralend, blauw en min of meer onbewolkt is. De kopgroep gaat nog steeds crescendo in de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk. 1500 fans namen vandaag de moeite om naar de hertgang te gaan... naar het trainingscomplex van PSV. Eerste training van hun helden. Die werd daar gegeven door de nieuwe trainer Dick Advocaat. Dick Advocaat, die door de vroege uitschakeling van Rusland bij het EK... versneld naar Eindhoven kon om daar Fred Rutte op te volgen. Ragnar Meijer. Applaus voor de selectie van PSV bij het betreden van het trainingsveld... We wachten op trainer Dick Advocaat. De camera's klikken en de lenzen zijn vooral gericht op Dick Advocaat. Nog niet op Wijnaldum, nog niet op Toivon, op Van Bommel, op Strootman, op Bouma en op Willems, want zij zijn international of speler van Jong Oranje en nog niet van de partij. Zij stromen later in. Dik advocaat, dat is toch de naam waar iedereen vandaag op let. Hij heeft een persconferentie na afloop van de training. Het was echt, uh, echt leuk, vond ik wel. En die spelers ervaren dat ook zo volgens mij hoor. Zelfs toen we uh, uitgetraind waren kregen we nog applaus. Maar ja, dat kan zo wel afgelopen zijn, dat, uh, dat weten we. Het leven gaat alles onderwinnen. We de camera's klikken, de lenzen gericht op Dick Advocaat. Zijn baas staat tegenover me, technisch manager van PSV Marcel Brands. Wat voor indruk maakt Dick Advocaat? Want dat Europees kampioenschap ligt zo kort achter ons. En die uitschakeling in de poolfase, daar had geen mens in Rusland rekening mee gehouden. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik ook niet. Uh, we hebben wel het risico genomen om 1 juli te starten, de dag van de finale. Ik denk, nou, dat moet lukken. Maar uh, nee, ik denk dat iedereen uh, van Rusland heeft genoten, uh, de eerste wedstrijden en eigenlijk... Uh, ja, verbouwereerd als over de laatste uitslag. Ja, merk je dan nog wel bij hem dat hij het aan het verwerken is of, of laat hij dat niet blijken? Nee, ik heb wel, uh, ja, eigenlijk continu wel contact met hem gehouden. En uh, natuurlijk was het voor hem ook een teleurstelling. Maar uh, nee, ik denk dat ik wel professional genoeg is om die knop dan uh, om te zetten. En uh, met de volle focus hier te starten. Kijk, voor mezelf, uh, kijk, je moet voor jezelf ook evalueren. Ik heb, bewust heb ik niet uh, de Russische media... Gevraagd hoe die reageerde. Nou, dat was ook natuurlijk negatief. Mm. Uh, maar als je alles kan lezen, zoals in Nederland, ja, dan komt het dubbel op je af. En dat heb ik niet meegemaakt. Uh, wij weten als staf, laat ik het zo zeggen, dat we alles al gedaan hebben om het elftal uh, optimaal te laten functioneren. We waren 15 wedstrijden ongeslagen. En de 16 lopen tegen een onverdiende nederlaag aan en de ben Nou zitten wij als Nederlands volk met een groot probleem. We zoeken een bondscoach en dan vallen namen van trainers die overal vast liggen. Of het nou Frank Rijkaard is, het is Ronald Koeman. Dik advocaat komt dan in zo'n rijtje voorbij. Ik bedoel, zou dat nog kunnen gaan spelen? Want hij heeft natuurlijk wel hele uitgebreide banden gehad in het verleden met de KNVB. Nee, dat verwacht ik niet. Nee, ik denk dat het vrij simpel is. Kijk, hij staat natuurlijk altijd op die schaduwlijstjes die jij in je eigen vak ook bijhoudt. Ja, maar ik kan me voorstellen dat als, als jij goede trainers gaat noemen... zul je ook de naam van Dik Advocaat noemen. En uh, Daarom zijn wij heel blij dat hij hier trainer is. Ja, dus als we het hem zo meteen in de afloop van de training vragen... dan zal hij net als Ronald Koeman zeggen... geen sprake van, geen interesse. Duidelijk. Nee hoor, dat hoeft hoef niet. Dat dus hoeft mij niet te bellen. Nee, geen dikke punt. Maar nee, ik, ik, ik, ik kan het niet nog een keer maken door te zeggen... nou, ik, ik stop hier, ik ga naar mezelf. Zo. Ik blijft bij PSV in Eindhoven. Zo is het. Zo is het, Jeroen. Want het was wel een training uh, zonder de complete selectie. Internationals, ontbraken, zij Ragnar. Labiat was afwezig. En die wil transfervrij naar, uh, naar Sporting Lissabon. PSV uh, meent echter dat de middenvelder nog een rechtsgeldig contract heeft... bij de Eindhovense club. Dus dat wordt nog juridische haarkloverij. Het is uh, half vier. Precies tijd voor het nieuws. Mark Visser.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 Brussel is bang dat Iran uranium verrijkt om een atoombom te maken. En om dezelfde reden importeert ook de VS geen Iraanse olie meer. En net als bij Rijkswaterstaat staat ook bij de AWB de A50 op nummer 1 in de fileranglijst. Het gaat om het gedeelte tussen de knooppunten Grijsoord en Ewijk. Rijkswaterstaat is inmiddels bezig de A50 te verbreden. Maar daardoor staan er juist weer wat meer files. Tot zover de hoofdpunten op het nieuws. ANWB-verkeersinformatie ah, viel op de A1 richting Amsterdam. Bij Bunschoten staat 3 kilometer. En op de A20 naar Gouda, tussen de knooppunten Kleinpolderplein en Terbrechtseplein 5. Dat komt door werkzaamheden op de A16. Op de A20 naar Hoek van Holland staat bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. En op de A28 Zwolle-Utrecht bij Amersfoort 4. De N57 richting Rotterdam tussen Stellendam en Hellevoetsluis 2. En de N59 richting het Hellegatsplein tussen Den Bommel en het knooppunt Hellegatsplein ook 2 kilometer. De N280 vanuit Duitsland naar Roermond vlak voor Roermond 2 kilometer. En tot slot de N305, de weg tussen Almere en Dronten. Die is tussen de aansluiting met de A27 en de N301 naar Zeewolde door een ongeluk in beide richtingen dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De festivaltent staat vandaag in Rotterdam. En Gregory Sedok, al zeker van de Spelen, wil zich plaatsen voor de finale op de 110 meter horde bij de EK Atletiek. Ici, Sportzomer Tour de France. De tour. De spectacle de Radio 1. Op 1.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 Spanish Stroll, Mink de Ville. Joris van den Berg en Gio Lippens in de koers. 3 minuten 52 is het verschil tussen de kopgroep van zes man. De kopgroep die al vanaf kilometer 1 onderweg is, die vertrokken is meteen op het moment dat de rode vlag viel daar vooraan in het peloton. En die voorsprong van 3 minuten en 53 seconden is bereikt met nog 83,3 kilometer te rijden. Maar je ziet het aan de manier waarop ze nu op kop van het peloton rijden. Dat De tempo nu toch wel langzaam omhoog gaat. Natuurlijk, de weg loopt inderdaad wat af. We hebben het hoogste punt, de barak de fretuur, hebben we inmiddels gehad Met zowel de kopgroep als het peloton. En dan gaat het toch langzamerhand weer omlaag. Totdat we straks weer beginnen aan de ene laatste klim van de dag. De Côte de Barvo. Het peloton langgerekt in een lint naar beneden. Je ziet daar ook aan de achterkant zie je toch wat gaatjes vallen. Renners die geen risico willen nemen. Zij doen het voorlopig nog even rustig aan erachteraan in het peloton. Maar daar vooraan ja net reizen. in de regen, Joris. En nu? Na regen komt zonneschijn. Het is een uh, spreekwoord dat op dit moment zeker opgaat. Het is weer ineens prachtig weer. Zo kan het verkeren in de Tour in Wallonië. Het groepje is inmiddels aan die lange dalende lijn bezig. En dat gaat nog wel een kilometer of twintig door. En in de afdalingen is die bask voorlopig de sterkste. Pablo Urtasun, de jongen. Een beetje vierkant in vergelijking met zijn ploeggenoten. De meeste daarvan zijn van die klimmertjes. Maar Pablo Urtasun is een man die nogal eens wordt ingezet als er sprint moet worden. Niet dat hij dan vaak voor de hoofdprijzen gaat, maar in kleinere koersen, daar kaapt hij nog wel eens een overwinningje mee. Hij is samen met Jean, dat is die donkere man van Eus, Eurocar, de snelste sprinter van de kopgroep... die nog 500 meter moet op weg naar het tussensprintje. We reppen ons even naar voren om te gaan kijken wie dat sprintje gaat winnen. Het wordt weer een beetje klimmen nu. Het is eigenlijk het verhaal van de dag. Continu op en af, dan weer dalen, dan weer omhoog. Er zitten ook echt venijnige stukjes beklimming in. En ze zijn nu zo waar in die typerende houding van de klimmer bezig op weg... ...naar de eerste tussensprint van deze ronde van Frankrijk. Jean nu achteraan dansend op het fietsje met De Laplace voor hem. Urtasun is gaan zitten, de Basque, wat rustiger pedalerend en wat zwaarder verzet. En die twee andere mannen, drie andere, Morkov, Bouet en Edet, die zitten daar dan voor. En het loeren is begonnen. Het is nu nog 500 meter. Ze hangen achter elkaar in twee rijtjes van drie. Zo hou je elkaar goed uit de wind. Zeker als er sprake is van goede afspraken die gemaakt zijn... En nu gaan ze echt kijken. Morkov houdt de rest goed in de gaten. Met Bouet, ook een geloutere aanvaller trouwens... van Ager de Zer in het wiel. Urtassun zit daar heel slim in het midden te wachten. Hij is op papier erg snel. Ook wel snel vergeleken bij de rest van het groepje... met uitzondering misschien van Johan Jean. Die zit nu in de beste positie. Rechts achteraan het sprintje, want dit is slechts een tussensprint... is begonnen. Ze beginnen zich te reppen richting de streep. Achteraan heeft Bouet zich al gewonnen gegeven. Net als Morkov en vooraan... Gaat het dan tussen rechts Urtasun en links? Daar zit, ik kan het net niet zien... maar ik denk dat de sprint gewonnen is door Johan Zhen. Zhen wint hem voor Pablo Urtasun. De eerste tussensprint van de Tour is een feit. En we hebben nog een goede 81 kilometer voor de boeg. Joris van der Berg. Het is vandaag op de kop af, 15 jaar geleden... dat Hongkong, de Britse kroonkolonie Hongkong... werd overgedragen aan China. Voor de president van China een uh, feestelijke dag. Hij zei het is een vreugdevol moment om nog eens even terug te kijken op die 15 jaar. Maar uh, in Hongkong zelf hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd voor meer democratie. Zij denken er toch heel anders over dan de president van hun land. De angst tegen de Mainland is een all-time high sinds 1997. Um, er is een crackdown, you know, op de dissent in de Mainland. En je kunt zien dat mensen het hier. echt voelen. ik heb als spreekbuis van velen. Meer koloniale vlaggen gezien, zegt de man dan ooit tevoren. Ik ga erover praten met uh, Gary van Pinksteren. Dag Gary, goedemiddag. Goedemiddag. Gary, China-deskundige van Kringendaal. Wat heb ik gemist? <laughs> ja, uh, ik. Uh... Ik ben inmiddels inderdaad gevraagd bij Klingendaal om daar China-deskundige als China-deskundige ah. op te treden. Maar ik ben natuurlijk ook uh, de oud-correspondent van de ah, NOS Ja, in China. zeker. Ja, want je kent de NOS-nieuwsvloer natuurlijk heel goed. Nou, mooi om je deskundigheid uh, weer uh, te laten horen. Is Hongkong, denk jij, meer Chinees geworden uh, de laatste tijd? Nou, voor bepaalde dingen toch wel. Want je ziet, vandaag is ook de nieuwe leider van Hongkong... heeft uh, Hu Jintao dan in zijn positie geïnstalleerd... En de mensen in Hongkong zeggen van ja, die is die nou wel helemaal zo eerlijk gekozen. In Hongkong heb je sowieso geen echte vrije verkiezingen. Je hebt kiesmannen die uiteindelijk een nieuwe leider kiezen. En uh, er zijn veel geruchten dat er veel druk is geweest om uh, van Peking op die kiesmannen... om vooral voor deze door veel Hongkong-Chinezen gezien als pro-Chinese man te stemmen. Uh, dus, en je ziet verder ook dat er uh, dingen als, uh, als corruptie binnenkomen in China... dat er uh, in Hongkong vanuit China. Dingen die er vroeger in Hongkong onder de Britten... eigenlijk veel minder waren. Dat was toch een veel schoner. Alhoewel ook geen democratisch bestuur. Nee, maar, maar zijn die mensen bang? Uh, want we zijn nu 15 jaar verder. Uh, dat ze alsnog uh, onder de knoet van China komen... Uh, een soort toenemende repressie uh, mogen verwachten? Er is nu wel minder vertrouwen in China... dan dat er bijvoorbeeld vijf jaar geleden nog was. Toen was er een soort euforie rond de Olympische Spelen. Maar inmiddels... Uh, ...zien Hongkong-Chinezen ook alle problemen waar China mee te kampen heeft gehad... Met de, rond, ...rond de Pochilai, die leider die uiteindelijk uh, uit, zijn, uit zijn functie is gezet. Uh, ze zien ook problemen met dissidenten in China... ...en voor hun is dat allemaal toch wel heel dichtbij, dus er is een grotere angst. Dat ze uiteindelijk in Hongkong niet de vrijheid kunnen behouden zoals ze die nu goed deels nog wel hebben. Ze zien een soort langzame afka afkalving van, van de burgerlijke vrijheden zoals die er waren. En daar uh, is een peiling over geweest onder de mensen in Hongkong van de universiteit daar. En daar blijkt dat het vertrouwen in, uh, in Hongkong wat dat betreft op een dieptepunt is ja. op dit moment. Want dat Hongkong dat was een geldmachine voor investeerders, uh, voor, voor banken... Hè, met, uh, met al, al, alles wat daar uh, gebeurde op uh, bedrijfsmatig terrein. Is het, is het nog altijd dat oude welvarende gebied uh, zoals wij dat kennen? 15 uh, jaar geleden? Uh, het is nog steeds zeer welvarend. Veel vervarender ook dan uh, de meeste delen van China zijn... Maar je ziet dat het verschil tussen arm en rijk sterk toeneemt. Dat de zakenlieden veel kans hebben gehad om juist ook te profiteren van China's opkomst en van de handel met China. Maar dat er aan de onderkant van de maatschappij moeilijker minder banen zijn gekomen. Dat het moeilijker voor ze is. En dat die er in welvaart op achteruit zijn gegaan. Omdat juist heel veel fabrieken naar China toe zijn gegaan. En de kloof tussen arm en rijk is in Hongkong op dit moment veel groter dan het ooit geweest is. En zelfs de grootste van Azië. En ook de grootste onder de welvarende landen in de wereld. Dat was uh, Gary van Pixel. Ik ga je bedanken, Gary. Uh, China-deskundige van Klingendaal. En uh, tot de volgende keer, maar weer. Tot de volgende keer. Dag. Langs de van de bom. blust de wind zien lied. zo laat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 Daar liggen en mitten, een asiel die je nooit raakt. Tuurlijk kun je daar zitten, en is het je daar geen ní. Maar wat best is, dat is best. En wat er komt, Deur het aansloon van de snaden met wat hamaties van vilt, worden veelste lange nachten, boomwarkelijkheid u tilt. Een vogel met een hoed op die zichzelf op eens verstiet, zingt wat west is, dat is west, en wat er komt, dat weet die niet. Daniel, Loos, Adas, Kanya. Als ik het goed uitspreek, denk het wel. <middels> ja, daar is hij weer, de toerflits. Joris van der Berg, Gio Lippens. Uh, Tussenpintje gehad. Uh, heeft dat nog iets gedaan met het peloton, Gio? Ja, wat dat tussensprintje bij de kopgroep, Joris had er al over verteld. Een lastige tussensprintje, het ging ook een beetje bergop. Er kwam eigenlijk geen eind aan die sprint, zodat het lastig is om daar echt voluit te gaan. En het leuke is dat je dan in het peloton toch ook wel wat aftekening ziet. En ook wel een beetje ziet dat er toch wel renners zijn die echt nu al puntjes aan het sprokkelen zijn voor de groene drui. Want Sinds vorig jaar krijgen de eerste 15 mannen bij de tussensprint punten voor dat puntenklassement. En dat maakt het interessant voor de echte sprinters die in het peloton achter een kopgroep rijden om vol te gaan. Een prachtige sprint. We zagen ook dat Mark Cavendish, ook al heeft hij gezegd dat hij niet voor de groene trui gaat in deze Tour. Maar dat hij toch wel van plan is om uh, nog even vol mee te doen hoor. Want hij sprintte samen met Matthew Goss, met André Greipel, Mark Renshaw, om die zevende plek. Ja, het zegt allemaal niet zoveel. Het gaat om negen punten. Dat kreeg je als zevende aankomende. Maar dat sprintje, dat uh, eersprintje werd toch uiteindelijk gewonnen door Matthew Goss, de man van die Australische ploeg. Orica Green Edge voor Mark Cavendish, voor André Greipel, Mark en van Rabobank daar vlak achter. Daarachter dan weer Kenny van Hummel. Jawel, hij sprintte ook mee. Peter Sagan, Rogas, Bosditsch en Boasson Hagen. Nou, hebben we echt allemaal mannen die we straks in de sprint... misschien nog niet zozeer hier bij deze sprintberg op, maar als het op een echte sprint aankomt... dan gaan we die mannen ook allemaal van voren zien. Het is leuk dat dit gebeurt. We hebben het vorig jaar voor het eerst gezien. Het is leuk dat de etappe op die manier nog een beetje opgevleurd wordt. Want je zag het meteen. Het was nerveus in het peloton. Het brak zelfs even in het peloton. Maar op dit moment rijdt het p en blok 3 minuut 13 achter de koplopers. 75 kilometer nog te koersen. Het EK Atletiek, de EK Atletiek in Helsinki, in Finland. En Kreiker is ook uh, al in het vizier en die houdkamp. Zeker, Goevert. In het uh, stralende, uh, weer redelijk volzittende uh, stadion van Helsinki staat hij klaar. De derde halve finale, de beste twee gaan naar de finale plus de twee tijdsnelste en er wordt heel hard gelopen kan ik melden. Want in de tweede halve finale was het Shubakov, een Rus, die het nationaal record van Rusland verbeterde 13-0-9. Meteen de beste tijd van het jaar door een Europeaan gelopen. En als je op de ranglijst aller tijden kijkt... dan is het zelfs de zesde tijd ooit door een Europeaan gelopen. Dus heel snel op deze baan in Helsinki. Veertien Nederlanders vandaag in actie. Uh, en uh, dat komt ook omdat we drie... Estafette ploegen in finales hebben. Ook nog een finale bij de discus vrouwen met uh, Monique Janssen. Maar nu dus kijken naar de halve finale van de 110 hoorden. Later vandaag om tien over zes is de finale van uh, dit mooie onderdeel. En gisteren hebben we al gezien dat Gregory Sedok... na afwezigheid van een jaar vanwege het drie keer niet aanwezig zijn geweest... bij een uh, uh, uh, dopingcontrole... Uh, dat hij daarvoor dus een jaar geschorst was... en gisteren eindelijk weer terugkwam en dat heel goed deed. Als hij niet bij de eerste twee komt... Dan gaan de twee tijdssnelsten ook nog door, maar dan moet hij ook heel hard lopen. Namelijk sneller dan 13.50. 13.52 hangt er vanaf of hij derde of vierde wordt. We gaan voor de eerste twee. Maar het is een sterke, serie, uh, sterke halve finale met uh, Dabo uit uh, Portugal in baan 1. Dat is niet zo sterke. is uit uh, Groot-Brittannië ook niet. Maar Garfield Darien uit Frankrijk, de tweede tijd dit jaar gelopen... Uh, Schoebenkov was de man die de eerste tijd liep met 13.09. Dus Sedok in baan 4. Duvalidis, die gisteren in zijn serie uh, liep van Sedok. En uh, net won voor Krikri Sedok. Loopt in baan 5. Abate, ook een hele snelle man. Een Italiaan. De derde tijd dit jaar op de 110 meter hoorde. Uh, loopt in baan 6. Traber uit Duitsland en Fukisevic uit Noorwegen zijn de mannen die het completeren. Er wordt wat geklaagd door de Italiaan. Die zegt: Ja, er zit iets niet goed met mijn startblokken. Nou, uitstekend, lekker zeuren. Dan uh, is dat in ieder geval, als hij zo lang zeurt, een, uh, een probleem minder. De heren gaan weer staan. Ik kijk nu eventjes naar Greg Grieks. ook in baan 4 staat in het zonnetje. Uh, doet dat dus uitstekend. Gisteren was ook best wel geëmotioneerd... dat hij na dat jaar dat hij helemaal niet aan wedstrijden mee mocht doen... eindelijk terugkwam en notabene ook de limiet. Uh, hij moest vormbehoud tonen door onder de 1360 te lopen... dat hij dat haalde voor Londen. En nu staat hij bij zijn startblok. Hey, ze gaan gelukkig weer zitten, de heren. En dan gaat het publiek uh, zich een beetje bemoeien... met het springen. waar Matsurik uit Oekraïne probeert over 65 heen te gaan. Dat lukt niet. Niet, want de lat gaat eraf. Maar ik kijk meteen weer naar de andere kant, want de heren zitten er klaar voor. 110 meter lang. Uh, de hoorden zijn hoog. 106,7 centimeter. 10 hoorden dus. Daar gaan ze omhoog. En dan zijn ze weg. Weer goed weg. Gregory Sadok. Want dat is uitstekend altijd voor hem de start. Aan de linkerkant wordt er hard gelopen door de Fransman. Sadok kan tweede worden. Hij wordt in ieder geval geen vijfde. Hij wordt vierde. De winnende tijd is 13:15. Ik denk dat hij vierde wordt. Derde of vierde. Dan gaat het erom wat zijn tijd wordt. Want die moet dan sneller zijn dan 13:50. En dat uh, zal misschien wel een uh, probleem zijn. De winnende tijd is voor Barrière Darien, 13.15. Even kijken wat Duvalid is. 13.37 wordt hij daarmee tweede. Is ook naar de finale. Wie wordt er dan derde? Is dat Sedok of is dat een ander? Ik kijk op de computer. Ja, er wordt natuurlijk enorm gerekend en gekeken meteen naar finishfoto's. De officiële tijd van Abate is 13.39. Die is derde geworden. Sedok zit daar vlak achter. Is het onder de 13.50? Dat zou mooi zijn. Dat zou een finale plaats betekenen daarboven. 13,48 voor Gregory Sedok. Jawel, hij gaat naar de finale door zijn tijd. En dat is mooi. De Radio 1 Sportzomer, De festivaltent. Deze hele Sportzomer doen we elke dag verslag vanaf een festival. Eerder deze week stond de tent nog op de parade bij de Titi in Assen. Overal staat die tent van ons. Verslaggever Niels Jager. waar heb je hem vandaag opgezet? In Rotterdam, in het Zuiderpark, pal naast Ahoy. Want hier is vandaag het Metropolis Festival bezig. En ik sta nu uh, in de tent van het Worker Stage. En daar treedt Conan Mokassan op. Het uh, is een Nieuw-Zeelandse uh, disco-indie-formatie. En uh, ja, het klinkt wel bijzonder, een beetje psychedelisch. De bassist heeft een soort uh, soepjurk of ochtendjas aan. Nou, allemaal wel bijzonder, maar ja, ik heb hier dus al nooit van gehoord. En eigenlijk geldt dat wel voor bijna alle bands die hier uh, geprogrammeerd staan... Dat is toch een beetje gek, want ze willen hier wel tienduizenden mensen trekken. Daarom ben ik net even een verhaal gaan halen. Marcel Houch, muziekprogrammeur van het Metropolis Festival. Ik zit naar die lijn op te kijken en ja, heel eerlijk gezegd... ik ken bijna geen enkele band. Is er iets misgegaan? Nou, in tegendeel, het is een festival voor relatief onbekende bands... en nieuwe, nieuwe bands vooral. Oké, okay, en dit zijn bands die moeten later wel grote namen worden, nou ja, niet per se, maar er zullen er een aantal bij zijn... waarvan wij toch wel verwachten, bijvoorbeeld alle lives... Ja, daar verwacht ik wel meer van dan uh, wat ze tot op heden hebben bereikt. Ja, want als je kijkt naar de geschiedenis van het festival... zijn er heel wat grote namen die eigenlijk al voordat ze doorbraken... hier op het podium stonden. Ja, ja klopt. Ja, het bestaat ook al 24 jaar. Ja, noem er eens een paar. Uh, namen? Nou ja, uh, Smashing Pumpkins, T.U.M.C's, uh, Woodinkeling, uh, The Prodigy, The Strokes, uh, The Killers. Uh, geen kleine jongens. Nee, nee. Dus, dus ja, dus er zijn inderdaad al een aantal namen doorgebroken. Inmiddels uh, doorgelopen naar het hoofdpodium, het Thinker Stage, hier op het uh, Metropolis Festival. En hier hoor je Jungle By Night. Ook al zo'n band nog niet echt heel bekend, ja wie weet, wie weet worden ze dat later wel. Ah, het zwingt in ieder geval lekker. En ik sprak vooraf wel even met twee bandleden, Pieter en Jack. En zij vertellen over de muziek die ze maken. Uh, Jungle by Night is eigenlijk een soort Afrikaans geïnspireerde of georiënteerde funk. Ze zijn wel heel erg geïnspireerd door de Nigeriaanse afrobeat en de, de Ethiopische jazz eigenlijk. Jullie zijn uh, nog behoorlijk jong, 16 tot, uh, tot 21. Ja... Dan zou je eerder verwachten een beetje standaard popsound. En niet zoiets alternatief. Hoe kom je hierop? Het is de muziek die wij zelf gewoon echt heel erg leuk vinden. En die hebben we leren kennen door zelf gewoon veel mu muziek te verzamelen. Of via anderen, of via ouders. En allemaal hebben we eigenlijk onze eigen manier gevonden naar de, dat genre eigenlijk. Ja, Pieter en Jack zeiden ook nog tegen me... dat hun belangrijkste doel vandaag is dat het publiek gaat meedansen. Maar dat lukt nog niet helemaal. Je ziet wel wat heen en weer ge, gehuppel en zo... Maar... Echt, dansen mag het nog niet uh, genoemd worden. Ik staan nu helemaal vooraan bij het podium. Vlakbij die luidsprekers waren de muziek behoorlijk stevig uitschald. Ja, hier zit de sfeer er goed in, maar er zijn ook mensen aan wie dat eigenlijk allemaal voorbij gaat? Zoals uh, een van de tientallen barmensen hier op het festivalterrein, Ilse. Maak er drie Alsjeblieft, en een fijne dag. Ja, het, uh, Dank u wel. Dank u wel. Waarom kies je dit baantje? Uh, ik vind het heel leuk om uh, mensen een fijne dag te bezorgen. En uh, je kunt gewoon lekker hard doorwerken. Dan Gaat de tijd om. lekker snel? Ja, de dag is zo. En uh, verdient het verdient een beetje goed? Ja, op zich wel. En uh, krijg je iets mee van wat er hier gebeurt op al die podia? Weet, weet je welke band er nu aan het optreden is? Nee, ik heb uh, daar eigenlijk geen idee van. Want uh, ik kan niet weg achter de bar. De hele tijd moet je hier op je post blijven? Ja. Ook niet als je favoriete band optreedt, mag je niet even een kwartiertje ertussen uit. Nee, uh, want dan is het meestal te druk. Dus, uh... Ja, toch zonde als je niet alles meekrijgt van die uh, nou, toch aardige bandjes die je optreden. Maar ja, de bierconsumptie, uh, dat er wat eten te drinken is, is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Ik heb nu even gespiekt. Een biertje kost hier 2,50 euro. Dus uh, voor een gratis festival is dat ongeveer gemiddeld. Inmiddels uh, aangekomen bij het Serious Talent Stage... waar uh, The Kick, de Rotterdamse band The Kick bekend van Simone, aan het optreden is. Nou, ze dus zijn hier uh, met allemaal bands nog bezig tot een uur of negen vanavond. En uh, ook daarna is er nog een afterparty in het centrum van Rotterdam in Town. Kortom, het is hier in de stad nog wel uh, lang gezellig. Niels jagen was dat. Hij stond daar met zijn festivaltent in Rotterdam. En morgen weer, dan staat hij bij het studentenfilmfestival, FinFestival heet dat. Goed. Um, de laatste paar minuten zijn voor Maarten Tip. Want Maarten, er zijn weer een paar voor die zeker zijn van de Spelen. Ja, Madeleine Meppelink en Sofie van Gestel hebben in Moskou de definitieve stap gezet naar de Olympische Spelen. Uh, dat zijn niet heel bekende namen. Hoe hebben ze dat geflikt? Nou ja, het was een landenwedstrijd. Het is een soort uh, de achterdeur van de achterdeur... om op de Olympische <laughs> Spelen te komen. Daar zijn we goed in, hè? De ja, nee, maar dit is een duo wat eigenlijk vanuit het niets komt. Ze spelen nog maar een jaartje samen. En uh, ja, ze doen het eigenlijk verbazend goed dit jaar. Hebben aan de NOC en NSF eisen voldaan. En dus konden ze zich via deze achterdeuren... Ja. Uh, kwalificeren voor de Spelen. Het is een beetje een raar, het is een landenwedstrijd... een soort Davis Cup, wat we kennen van tennis natuurlijk. Dus uh, zij moesten hun wedstrijd winnen... maar ook het andere Nederlandse duo moesten hun wedstrijd winnen. Dus eigenlijk een landenticket, wat we binnenslepen. Precies, en dan gaat het beste Nederlandse duo naar de Spelen... simpel gezegd, en dat zijn zij dus uh, daarvan. En da daarmee zijn ze dus het tweede vrouwenduo ja. op de, op de spelen. Een, een uh, mannenduo? Zullen dan Ja, en die waren lang en breed geplaatst. Net als Keizeren van Iersel bij de vrouwen. Die uh, staan gewoon hoog genoeg op de wereldranglijst om uh, zich te plaatsen. En dat is gelukt. Geen tweede mannendeur dus. Dat is gisteren misgegaan. Hè? Dat is misgegaan. Ja, dat is, toch, dat is toch jammer. Want die hadden ook wel op gerekend dat ze via deze achterdeur, via de World Cup, uh, naar de Spelen zouden gaan. Maar ja, die hebben het uh, toch niet goed genoeg gedaan daar in Moskou. Gisteren verloren en dus de halve finale niet gehaald. Hmm. En ja, dat was uiteindelijk de eis om uh, de halve finale te winnen en dan naar de Spelen te gaan. Uh, wat hebben, wat, wat heeft het duo nu te zoeken wat nu gaat? Meppelink en Vergestel, hebben die iets te zoeken op de Spelen? Ze hebben zich geplaatst. Hun doel is uh, om in ieder geval een setje te winnen, hoorde ik ze oh. zeggen. Maar laten Laat we op, hopen op, op een wedstrijd hoog. te winnen. En ze verrassen de hele tijd al. Dus wie weet gaan ze daar ook heel wat leuk Dat kan allemaal allemaal gebeuren. Maarten Tip, dankjewel. Uh, we horen jou zometeen dus weer deze zomer. Vanuit Londen bij het beachvoetbal. En dan maken we kans op medailles. Einde van uh, dit uur. Van dit blok ook samen met Goed van Brakel. Mijn Radio 1 Sportzomer uh, zit erop. Ik uh, ga richting uh, vakantie. Tom en uh, Tim die, uh, zijn dan weer klaar, want die nemen het over. Mark Visser eerst hier met het uh, nieuws. Dag. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Zijn we er klaar voor?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 1, -1, 1 Hallo, bent u daar? Dit is Radio 1.